Hoe willen we snel handelen? Nou, en ik kies ervoor om zorgvuldig te handelen, in plaats van snel te handelen. En ik heb het al eens eerder, een eerder verband gezegd, meneer de voorzitter. Ik woon hier sinds 1984. Eh, ik kan me nog herinneren dat er in de tijd een bloemenstalletje stond van, ik geloof meneer Verschoor of zo. Ik weet niet hoe, hoe die man heette. De, die stalletje is al jaren weg, eh, omdat er meteen was, gebouwd zou worden. Oh, Oh. Nee, nee, nee, dat was schoor. Dat oh, nee. nee, was een boel. Ja, gelijk, excuses. Manfred, die stond, nee, Dat was ja. Manfred de Leerman. Die stond eerst gelijk op meneer, de plek. Eh, dus wat dat betreft. <lacht> <lacht> die, moest, die moest ook meteen weg omdat er gebouwd werd. Maar er is ook nog niks van terechtgekomen. Dus ik denk dat die paar maanden. die, die kan denk ik het uitstel, uitstel wel, wel leiden. En eh, ja, er zit wellicht een risico in. ...dat, uh, de, dat een, een, een partij zoals bijvoorbeeld de Watertoren, CW of Spring zich benadeeld voelt. Um, alleen, um, dat geldt aan de andere kant ook. Want zeg maar, er, lopen ook, of, zeg maar, er zijn re rechtszaken aangekondigd, zowel door A.G. architecten als voor de bejaarzen. Um, dus wat dat betreft, um, het maakt niet zoveel uit of we nou linksom gaan of rechtsom... Uh, ...helemaal gevrijwaard zijn van juridische uh, uh, benaderingen, zijn we waarschijnlijk toch niet. Um, dat is dus zeg maar het besluit wat gevraagd wordt in te stemmen met het houden raadsonderzoek, zoals beschreven in de bijgevoerde notitie. Daarbij is aangegeven van we zouden eventueel opschalen naar een raadsenquête, mocht daar heel duidelijk aanleiding toe zijn, doordat bepaalde mensen die beschikken over vertrouwelijke informatie, eh, tegenstrijdige informatie afgeven... of niet bereid zijn om op te komen of wat dan ook. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Het bedrag heb ik al even genoemd. Nogmaals, ik vind het vervelend dat we het moeten vragen... maar eh, ik denk nogmaals dat eh, zeg maar, het, de zorgvuldigheid dat, dat, dat vraagt... en dat kan gedekt worden volgens mij uit de Algemene Reserve... Uh, we zullen een begeleidingscommissie moeten benoemen. Uh, ik stel voor dat we dat in ieder geval de komende week doen, zodanig dat we voor december, uh, de 19 december, dat we daar in ieder geval de benoemingen dan uh, kunnen, kunnen regelen. Uh, en uh, verder is het voorstel voor de duur van het raadsonderzoek, de raadsenquête de uitvoering van het raadsbesluit van 28 juni in zaak het Torenplein op te schorten. En hierbij dan tevens vanuit uitgegaan dat het college uh, gevolg geeft aan dit besluit. En waarom wil ik dat uitstellen? Ik heb het net al even gezegd. Ik vind het een beetje raar als we enerzijds bezig zijn met het onderzoek. En anderzijds gaan we nu een beslissing nemen van ga maar door met het project. Ik vind dat heel erg tegenstrijdig. Dus vandaar dit laatste punt. Ik hoop dat ik het daarmee voldoende heb toegelicht, meneer de voorzitter. En uh, mochten er verder vragen zijn, dan ben ik uiteraard graag bereid te beantwoorden. Dat was wat ik net wilde zeggen. Dank u wel, meneer Berensen. Zijn er vragen ter verduidelijking? Is voor iedereen helder? Goed. Dan gaan we een rondje maken om hierop te reageren. Even kijken, ik ga, ik ga gewoon rond. Wie wil, uh, mevrouw van der Veld, gaat u gang. We gaan achter elkaar Zo door. snel meteen. Ja, ik, uh, ik heb haast. Eer ik zie het, ik merk het. Um, op zich uh, moet ik u zeggen, wij waren voor het onderzoek. Alleen uh, dat laatste puntje, dat uitstellen, dat zien wij dus niet zitten. Dus wij uh, kunnen niet anders dan tegen dit voorstel gaan stemmen. En ik ben heel erg mijn woorden aan het afwegen voordat ze weer verkeerd begrepen worden. Dus uh, ja, ik durf eigenlijk bijna niets meer te zeggen. Want dan krijg ik weer een boze wethouder in mijn nek. Zo. Ja, of de ik Voorzitter, niets de mevrouw Van der Veld, zal ik u helpen? U heeft een alternatief. Dit is een initiatief, raadsvoorstel. U kunt een abonnement indienen. Ik dus kan dan kunt u iets anders. Ja. Maar, maar ik proef om... aan de indieners ja, en goed. aan degenen die getekend hebben ja. dat dat geen zin heeft. Want die willen dus gewoon. ...drie maanden de boel weer op slot zetten. Ja. En wij zijn bang voor... Uh, ...ja, toch, toch... Uh, ...nou ja, het wordt gezegd naast ja. maar ...we zijn niet bang, we weten het zeker... ...dat er claims zullen komen. Goed. Dus ja, vanuit ja. dat oogpunt... ...dat gaan... wordt nog meer dan die 75.000. Dan gaan we even in eerste termijn verder. Ik ga even hier langs, meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, een onderzoek uh, is nodig... ...gegeven de... Uh, ja, de kwetsbaarheid, het politiek uh, gebied, omgevingsgebied. Uh, uh, veel mensen in Zandvoort, dus uh, wij steunen dat. En als je een onderzoek laat instellen, kan het natuurlijk verschillende kanten uitgaan wat betreft die uitkomst. Uh, dat betekent dat je niet anders kunt op dit moment dan daarmee het besluit uh, intrekken... en in afwachting van de uitslag van het onderzoek opnieuw een besluit nemen. Meneer Veltjes. Ja, dank u wel, voorzitter... We... Ja, ik vind ook dus uh, dat er uh, een onderzoek moet komen. Er is al uh, heel lang eigenlijk uh, uh, gehoor, uh, een beetje gerommel van dat deugt niet en dat deugt niet. Waar de me boven komen. En uh, we hebben het al afgesproken eigenlijk uh, ja, vanaf de verkoop van de watertoren. En uh, ik steun dit graag. En ik vind het eigenlijk jammer dus ja, dat het uh, toch in de ijskast blijft uh, het plan. Dank u wel, meneer Veltwies. Ik ga even rond. Meneer Poster in eerste termijn. Ik zeg, de Goed. De Goed, dank u wel. Kijk even rond. Mevrouw van der Plas. Ja, dank u. We hebben het voorstel niet ondertekend. We hebben niks tegen het raadsonderzoek. Maar we hebben er wel vraagtekens bij of het handig is om op voorhand te stoppen met het project. Zoals mevrouw Gunnison ook heeft gezegd, we weten niet wat er uitkomt. Aan de andere kant, we staan al 30 jaar stil, dus waarom op voorhand stoppen? Um, nog een ander punt is, um, we kunnen de juridische consequenties ook niet helemaal overzien. En, maar misschien zou het college daar wel ook nog iets uh, over kunnen toelichten. Dank u wel. Meneer Paap. Ja, dank u uh, voorzitter. Eerst het raadsonderzoek voor de zuiverheid en transparantie. En uh, daarna eventueel uh, doorgaan. Dank u wel. Dat was een beetje een voorspelbare reactie, hè, want u bent mede-indiener. Dus, uh, maar dat is prima, meneer Paap. Mevrouw Rietkerk. Uh, gezien mijn eerdere betoog kan ik niet hiermee instemmen. Dank u wel. Even kijken. VVD, mevrouw Geurtsen. Voorzitter, als mede-ondertekenaar van, uh, van dit initiatiefraadsvoorstel raadsvoorstel uh, steunen wij het natuurlijk. Dank u wel. Heb ik iemand tekort gedaan? Uh, even? Ja, als u mij... Wilt u een eerlijk antwoord of een uh, bestuurlijk antwoord? <laughs> Meneer Cohen, mijn excuses. Ik maak een grapje. Ik merk dat dat niet kan. Mijn excuses. Nee, maar er zijn te veel emoties. Meneer Cohen, u heeft het woord. Nou, toch, dank u wel. Even over die juridische consequenties. Daar heb ik net al op gewezen. Als we nou vertrouwen in het college hebben... dan wil ik het toch nog even aan toevoegen. Een beetje een wiskundige term dan dat de kwaliteit van het college in juridische zin eigenlijk omgekeerd evenredig is... met het kwadraat van het aantal meesters in de rechten in het college. Dat is mijn toevoeging. Dank u wel, meneer Cohen. Kijk even rond. Ja, maar één in het kwadraat is ook één, meneer Kramer. Goed. Uh, wethouder Bluis... Ja, dank u wel. Um, ik begrijp de strekkingen van dit, uh, dit voorstel. Maar inderdaad, uh, de vraag die ik sowieso heb... In, in, in, wat voor tijdbesteding denk, denkt u aan? Want ik vind dat we er dan ook in de tijd uh, toch moeten proberen iets daarover te zeggen. Ja, en het college heeft wel, uh, en wij hebben wel behoefte aan... om uh, de juridische consequenties nog wel even te bekijken. Als voor u te besluiten. Dus mijn voorstel zou zijn dat u ons de tijd geeft tot volgende week dinsdag en we raadsvergadering om dan die consequenties in beeld te brengen. En anders dan is het uw besluit, het is een duaal stelsel, het is het uw besluit. Uh, dan zal ik zeggen ik u het volgende, dan is het uw besluit, maar dan heb ik dat als, namens het college gezegd. Uh, niet te min gaan wij toch, ook al heeft u besluit, laat ik toch de consequentie zien en ik ga u dat wel terugmelden op het moment dat ik daar iets over weet. Omdat ik vind, dat is mijn verantwoordelijkheid... of dat is de verantwoordelijkheid van het college om dat te doen. Maar even met, met, met, met alle respect naar... Wacht even, meneer Kramer. Ik heb u nog niet het woord gegeven. En dat wil ik vooral graag doen. Maar dan moet iedereen wel even stil zijn... zodat iedereen kan horen wat u gaat zeggen. Ja, meneer Kramer. U heeft een vraag ter verduidelijking? Ja, zeker. Omdat... In de, de, de, feite is het besluit al bevroren... Dus u had alle gelegenheid al kunnen hebben om dit juridisch te toetsen. Dus uh, wij hadden nooit de gedachte van. als dat integersrapport komt, we wisten ook niet wanneer dat zou komen. van of dat uitstel dan ook juridische consequenties heeft. Dus ik snap deze toevoeging niet zo goed. Meneer Bluis, kunt u dit ja. iets meer duidelijk Ja, ik kan het meer duidelijk Het integensonderzoek, dat was het eerste onderzoek. En op basis van het integensonderzoek. En wij aan u gevraagd wat u gaat besluiten. En u besluit nu dit te doen. Dus wat dat betreft volgen wij gewoon hetgene wat u nu wilt besluiten. Dus wij gaan daar niet op vooruit lopen. Dus op, op die manier. Maar ik wil nog wel graag een voor u zelf ook. Wat voor tijdsbestek denkt u aan? Want ook dat kan ik dan meelaten wegen bij de juridische toets die we zelf doen. Om, dan heb je ook een beeld erbij. En daar er heeft ook weer iedereen er een beeld bij. Dank u wel, Werner. Meneer Berendsen u heeft een vraag ter verduidelijking. Ja, en ik geloof dat uh, meneer Bluijs onze vraag stelt. En misschien is het ook goed dat wij daar antwoord op geven. Dat staat u helemaal vrij, meneer Berendsen. Dat is mooi. Maar dat kan ook in tweede termijn namelijk. Maar. Nou, de kijk, er vraag zijn twee. Aan de wethouder. Er zijn, wat mij betreft, twee opmerkingen. Punt 1 uh, over het tijdsbestek. Eh, zitten we natuurlijk in hetzelfde probleem als waar u in de tijd in gezeten heeft. U weet ook niet van eh, hoe lang eh, zeg maar het onderzoeksbureau nodig heeft om een zorgvuldig onderzoek te plegen. Wat mij betreft, eh, en dat heb ik al aangegeven, komen we deze week tot benoeming van de commissie. En die kan dan aan het werk. Er eh, zal dus zeg maar, in samenwerking, en dat is eh, in de tijd ook al afgesproken met de gemeentesecretaris en met de eh, eh, GIVIER. Om te kijken, van kunnen we, eh, moeten we het inkoopbureau in Haarlem moeten we daarbij inschaken? Van, dus hoe is die procedure? precies en hoe snel gaat dat... ...en wat mij betreft komen we heel snel met een rapport. Ten aanzien van de opmerking van, uh, van de wethouder... Uh, ...ja, je kunt doorrekenen wat je wil... ...wat de juridische consequenties zijn... ...maar ook meneer Bluis beschikt niet over zeg maar, een glazen bol... ...en weet ook niet hoe rechters een uitspraak gaan doen... In welke, ...in welke procedure dan ook. Wat we zeker weten is dat er op dit moment... ...zeg maar twee aangehouden procedures lopen... ...zowel van AG-architecten als van de bejaarsen... ...dus die lopen ook... Um, of uh, zeg maar, uh, de Watertoren-CV een procedure opstart, dat weten we helemaal niet, of ze dat gaan doen. Dus hoe wilt u in feite op dit moment, en dan binnen de week die dan ons, uh, ons daarvoor staat... hoe wilt u dan een becijfering geven wat eventueel de juridische consequenties zijn? Als u niet beschikt over een glazen bol, kunt u dat volgens mij niet. Meneer Berends, uh, meneer Hermsen, we zijn inmiddels in de tweede termijn. Ja... Um... Waar het mij in, uh, en denk ik onze fractie ook met name om gaat, daarom hebben we gevraagd wat zijn de juridische consequenties. Uh, zoals ik in ieder geval heb gezien, we hebben het natuurlijk een tijd lang hebben, hebben het bevroren, uh, afwachtend op het onderzoek. Ik denk dat, dat die boodschap ook meegegeven is aan, op, aan alle, alle partijen op dit moment. Op het moment dat wij zeggen van nou dan, dan bevriezen we het, moeten we denk ik verdomd goed motiveren als raad waarom wij dat doen. En ik denk dat die consequentie uh, vrij groot is. Ik denk dat we dat ook gezien hebben bij de kwals van Uffertlaan. Uh, uh, waar de Raad van Staat uiteindelijk een uitspraak heeft gedaan. Dat het ongeveer tien jaar heeft geduurd. Ik, ik wil gewoon weten dat wij deze beslissing nou wel echt als raad uh, voldoende onderbouwd kunnen nemen. En ik hoor die onderbouwing op dit moment nog niet echt. Dat ik denk nou da dat is nou echt iets waarvan de raad vindt daar moeten we echt... het uh, iets gaan onderzoeken. En als dat onderwerp van het onderzoek niet heel duidelijk is... vraag ik mij af, maar misschien moet u dat zich ook afvragen... hoe sterk wij dan tegenover een andere partij... waar wij als raad hebben gezegd, ja, dat gaat door, dat gaat, hoe dan ook... hoe wij daar dan staan straks bij de Raad van State. En of wij dan niet een van de grootste blunders... uit de geschiedenis van Zandvoort gaan, gaan maken. En dat is eigenlijk de vraag die ik gewoon heel erg heb... En die consequentie kan ik in ieder geval niet overzien. Ik weet niet of u dat kan zien, dat vraag ik gewoon eigenlijk aan, alle, aan de hele raad. En dat is waar wij gewoon op dit moment mee zitten. En dat heeft niks te maken met het feit dat het onderzoek er moet komen. Want wij vinden echt dat het onderzoek er moet komen. We vinden ook dat het echt heel belangrijk is dat de onderste stenen boven komt. Maar de consequenties van het nog langer bevriezen van dit, van dit item, terwijl wij als raad dat hebben gezegd... ja, Ik, ik vraag het de sterkste af Interruptie, meneer de voorzitter. Wat, dit, wat dit uitmaakt. Want ik, ik snap nu meneer Hermsen niet meer, wat hij, wat hij zegt, aan de ene kant zegt meneer Hermsen, uh, ik, ik vind het onderzoek uh, heel erg belangrijk, uh, maar ik wil wel eerst even kijken naar wat de juridische consequenties zijn en ik heb juist in mijn betoog aangegeven dat het heel erg moeilijk in te schatten is op dit moment wat de juridische consequenties zijn. En als meneer Hermsen nou vraagt van wat is nou de onderbouwing voor dat we dit rapport willen. Dan zou ik zeggen we hebben net bijna 2,5 uur hebben we zitten debatteren hier met elkaar. En er zijn door een groot aantal mensen is aangegeven wat de twijfels zijn. En wat de voorbehouden nog zijn ten aanzien van de zorgvuldigheid van de hele procedure. Gelet op wat er allemaal gebeurd is in de periode vanaf de aankoop van de watertoren tot nu toe. Dus meneer Hermsen, wat voor argumenten wilt u nog meer horen? Meneer Hermsen. En daarna meneer Belen. Ja, ik, ik vind het vervelend dat uh, meneer Beens hem misschien uh, niet goed begrepen heeft. Uh, ik heb het niet over het rapport. Ik heb het over het feit dat we iets bevriezen. Uh, nog langer bevriezen, terwijl we de uitslag zouden afwachten. Dat signaal is afgegeven naar alle partijen. Uh, en dan, dan komt er eigenlijk nu die vraag naar voren van... nou, we willen een raadsonderzoek doen. Daar is niks op tegen. Dat heb ik u ook uitgelegd en dat heb ik in de vorige... Uh, ik heb toen ook gezegd van ja, dat moet er komen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Want de onderste steden moet ook naar boven komen. Maar ik, ik vraag mij af als dan de partij waar, te, waar wij tegen hebben gezegd... van joh, tuurlijk, dit gaan we doen. Eh, dit gaan we uitvoeren. Of wij dan op het moment dat wij dat bevriezen... of wij dat niet heel erg goed moeten motiveren. En die motivering, en ik heb heel goed naar u geluisterd... die hoor ik niet. Dus dat is eigenlijk wat ik aan u vraag en ook aan de indieners. Joh, wat is dan die motivatie? Is die dan stiksformeel politiek? Of heeft het echt te maken met het feit... nou? Ik vind echt dat er echt iets falikant mis is, maar ik kan het niet pakken. Is dat dan hetgene wat u zegt? Zult u het ook nog heel goed moeten onderbouwen? Want dan kunt u een onderzoek gaan doen, maar dan weet u eigenlijk niet waar u naar zoekt. Dus ik zou het echt... Uh, dat is eigenlijk wat ik van u wil weten. Goed, helder, meneer Hemsen. Meneer Kramer, u wilt een poging wagen tot beantwoording? Kijk, de eerste, de eer, voorzitter, de eerste, de, de eerste signalen die zijn natuurlijk met het rapport van de burgemeester... en de mailwisseling van Neerdemers de Demmers boven komen drijven... Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om de vraag van is er een gelijk speelveld geweest voor alle partijen die een plan hebben ingediend voor het Watertorenplein. Dat is de vraag. Dus als wij nu doorgaan met een van die partijen en het later blijkt van dat er geen gelijk speelveld is geweest. In welke positie beland je dan als gemeenteraad? Dus juist nu zeggen van we bevriezen het. En deze gemeenteraad kan altijd nog in de volgende vergadering zeggen... als er zoveel juridische consequenties zijn van we, we gaan alsnog door... Hè, als blijkt ook tussentijds dat er niks boven komt drijven... kan altijd weer een aparte afweging maken... maar het zou totaal onzin zijn om een, uh, een, een onderzoek te gaan starten... en vervolgens door te gaan met, uh, met het plan Springtij. Dat is juist heel onverstandig. Meneer Belen, Voorzitter, de heer Kramer haalt de woorden uit mijn mond... Um, maar ik zou graag willen, ik heb eigenlijk een verzoek aan het college... want we worden op dit moment aan alle kanten worden we, worden we bedreigd met procedures. Er zijn al diverse procedures gestart. Er kunnen mogelijk nieuwe procedures worden gestart. Um, zou het college wellicht een, een notitie naar de gemeenteraad kunnen sturen... waarin wij, is, waarin wij meer kennis hebben van de juridische um, risico's... die wij eigenlijk lopen in het hele proces? Want niet alleen springt hij, of de heer De Graaf kan, of de Watertoren TV kan... Bewijs van spreken, door dit bevriezingsbesluit een procedure starten. Maar er zijn natuurlijk ook andere partijen die procedures nu aan, aan het voeren zijn. Nou, dat zegt het BNW-advies ook heel duidelijk. Dus, voorzitter, mijn vraag aan de heer Bluis: zou u een. of de heer. Aan, aan, aan het college: zou u een notitie willen voorbereiden. waarin wij goed geïnformeerd worden over alle juridische risico's. die wij in dit dossier, in dit geval op dit moment lopen? Dank u wel. Ik kijk even rond, meneer Huimsen. En meneer Paap straks. Nou, ik heb goed geluisterd. Ik hoor inderdaad de heer Beelen zeggen wat ik eigenlijk ook heel graag wil. En uh, juist die onderbouwing die de heer Kramer nu gaf. Dat is wat mij betreft voldoende onderbouwing om te zeggen. van: nou, Dat vind ik, dat vind ik een terechte afweging die ik maak. En die zou ik dan heel graag in dat initiatiefraadsvoorstel terug willen zien. En dat heb ik gewoon niet gezien. Uh, ik vind het nog steeds. Het is, het is heel lastig. Maar ik kan hier best voorstemmen. Euh, mits de, de onderbouwing van de heer Kramer dan wordt opgenomen in dit proces. Dan hebben we tenminste een, echt een hele goede onderbouwing om daar een onderzoek naar te doen. En dan is het wel degelijk misschien mogelijk een ander verhaal. Weet ik nog steeds niet wat de consequenties zijn en dat weet ik ook niet van de alle andere partijen. Want ik ben gewoon geen jurist en de, dit soort zaken kunnen wij gewoon niet overzien, denk ik, als raad. Maar ik vind de onderbouwing die de heer Kramer gaf wel een hele goede. En Als we dat nou opnemen in het initiatief raadsvoorstel, dan kan ik hier best voorstemmen. Meneer Paat. Ja voorzitter, de heer Hermsen die uh, krabbelt al een beetje terug, want ik heb al drie keer gezegd waarom een raadsonderzoek en waarom nog in de ijskast blijven. Dus voor de zuiverheid en transparantie van het hele gebeuren, van het hele proces. Dat is het belangrijkste. Dus u hebt mij niet goed gehoord, dus uh, voortaan dan even beter luisteren. Uh, wilt u een derde termijn meneer Berendsen? Uh, als u het een derde termijn wil noemen. Want kijk, ik bespeur, een, ha, ik bespeur, nee, ik bespeur een opening bij meneer Mehermsen. Dus dan stel ik voor dat we even schorsen. Maar, en, dat mag, we, mag en dat we even, dan even kijken van... Kijk, ik ben best bereid om dat iets wat aan te passen. Als, als die grond, hè, die, zoals uh, hij net verwoord wordt door meneer Kramer... als dat acceptabel is voor D66... om dat er in, in het besluit uh, te verwerken... vind ik dat op zichzelf vind ik prima. Ja? Ik wil graag uh, een zo breed mogelijke basis hebben... Uh, om, dit, uh, ...om dit onderzoek te kunnen opgestarten. Dus ik stel voor dat we even gaan schorsen... ...kijken of we met D66 tot zaken kunnen komen... ...en dan kunnen we dit voorstel wat mij betreft... ...verder in stemming brengen. Ma mag ik u... Uh, ik kijk even rond, volgens mij is het meeste gezegd... ...er bestaat vrij veel overeenstemming... ...maar op één punt... Uh, ...zowel op inhoud als op juridische consequenties niet. Ik geef u een overweging... ...om de vergadering te schorsen... ...en volgende week dinsdag... ...dit onderdeel mee te nemen... ...zodat je dan... Ook als raad, dat hebben we ook een keer gedaan met het bestemmingsplan kost verloren. Dat we maandag organiseren, of dinsdag voor de raad, met de huisadvocaat. Gewoon dat er een notitie ligt, met de motivering, om te kijken de inhoud. Maar dan kunt u ook het gesprek als fractievoorzitter zo over hebben. Daar heeft u een gevoel erbij. Dat is een beetje wat ik proef. Kijk, er is brede overeenstemming. Het is vier, vijf dagen. En het is wel, denk ik, ook in het kader van zorgvuldigheid, is dat een optie. Gaat u daar rustig over nadenken? Geef hem u alleen mee. We schorsen, dat vroeg meneer Berendsen, en gebruiken ze hier om dat te honoreren. Hoe lang heeft u nodig, meneer Berendsen? Tien minuten? Ik denk uh, tien minuten is uh, meer dan voldoende. Nou, Het verschil, meneer Berendsen, ik hoor terug. Ik snap het verschil niet. U kunt nu een besluit nemen, maar als nu blijkt dat er toch onverwachte. ...bijzonderheden aan zitten, ook qua motivering. Dus uit besluit, we moeten terugdraaien... ...en dat getuigt niet, denk ik, van zorgvuldig openbaar bestuur... ...dan loop je een risico. Maar ten tweede, waarom zul je nu een besluit nemen... ...als we het comfort hebben van een raadsvergadering al, ...die we kunnen voortzetten? Ja, ja ik voorzitter, waar, waar, ik zei, ik, ik snap het verschil niet... ...en het gaat juist op het, op het moment dat wanneer u een onderzoek instelt... ...en het college ook een besluit neemt om het plan in de ijskast te zetten... ...of de koelkast hoe het hier uh, is, uh, is gezegd, um, op dat moment uh, heeft dat ook wellicht juridische consequenties. En wij trekken het besluit helemaal niet in, we vriezen het alleen. Dus er ja. is naar mijn idee... En de huisadvocaat kan er naar kijken. Kunnen we altijd nog als de huisadvocaat met hele schokkende dingen komen... een ander besluit nemen. Maar ik denk dat het juist vanavond uh, zin heeft om het besluit te nemen... dat er een raadsonderzoek komt. Dat, daar zit iedereen ook uh, op, te, op te wachten. En uh, ja, er moet gewoon duidelijkheid komen. Ja, maar even meneer Kramer voor de goede orde. Volgens mij is iedereen het erover eens dat er een raadsonderzoek moet komen. Ik geef u alleen mee om voor de motivering voor het bevriezen van het, water tot het plein ook extern advies even in en dat, dat dinsdag daarvoor te gebruiken. Dat is wat ik u meegeef op een aantal onderdelen. Dat is het enige. Ik schors nu de vergadering. Mevrouw van der Veld. Ja, mevrouw van der Veld, kort. Ja, uh, u weet wij gaan tegenstemmen, maar ik wil u toch een handreiking doen. Als u nou een, een initiatiefvoorstel maakt, zodat u ook verder kunt, dus het laatste punt weghalen en dat laatste punt in de vergadering van, maand, van dinsdag meenemen. Dat lijkt mij een snellere werking. Goed. Uh, het gaat we bij, voor sommige we, mensen om het laatste punt, het bevriezen. We en dat u dat minuten. besluit volgende week neemt. Dank u wel, mevrouw van der Veld. We schorsen tien minuten. Rond half elf beginnen we hier, gaan we hier verder. Take you guys Oh Shoot! Gorsing gevraagd en hij schenkt zichzelf spreekwater in. Meneer Bluis gaat zitten. Meneer Berensup, u heeft het woord. Uh, dank u wel, voorzitter. Um, in overleg met uh, uh, D66 hebben wij het voorstel hebben wij iets wat aangepast. Nu heb ik het voorstel niet, maar het besluit wel. Uh, waarin is toegevoegd uh, gelette overweging... dat het niet duidelijk is of we bij de Pankleuze Watertorenplein... Besluitvorming beraad 28 juni 2070 gelijk speel. Dat was voor alle partijen die punt 90 van het rapport van Integers enzovoort enzovoort enzovoort. enzovoort. Uh, dat is denk ik uh, de essentie van, uh, van de wijziging. En uh, zoals al gezegd dat is in overleg gegaan met de fractie van D66. Dus wat mij betreft kunnen we overgaan tot stemming. Ja, en, uh, u vraagt ook of het een hamerstuk is uh, meneer Berendsen. Dit is een grapje, hè? Wat mij betreft was het al een hamerstuk. Dus, uh... Goed, we gaan toch even daar zorgvuldig een kort rondje over maken. Heeft iemand een vraag ter verduidelijking allereerst? Wenst iemand in deze termijn op deze wijziging nog iets mee te delen of toe te voegen? Meneer Hermsen. Ja, ik ben, uh, dank u wel, voorzitter. Ik ben uh, met name blij uh, van uh, de uh, toezegging van OPZ en van uh, de VVD in dit geval. En ik ben blij dat we een goed overleg, een mooi voorstel hebben neer kunnen leggen. Dus wat mij betreft kunnen we inderdaad uh, overgaan tot stemmen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hemsen. Iemand anders? Niet? Ik constateer dat de heer Posten. Ja, dat is uh, excuses. Ik vergeet dat meneer Posten naar huis is gegaan. Uh, Persoonlijke redenen had verder niets met de vergadering te maken. Maar het is goed dat we het even ook voor de band benoemen. Wij gaan het voorstel in stemming brengen. Dat kan volgens mij bij hand opsteken. Ja? Goed. Het mevrouw Rietkerk. U wilt nog iets inbrengen? Wat is nou exact de wijziging in dit besluit? Overweging. Overweging. Alleen de overweging? Alleen de overweging. Bovenin. En die is in het besluit zelf opgenomen. Ja? En even voor de volledigheid. De wethouder heeft een toezegging gedaan voor een juridisch onderzoek. Daar hebben we ook met spoed naar gewerkt. Conform ook de gedachtegang die wij beide hebben gedeeld. Dan is dat ook weer in de... Ja? <laughs> Ik begrijp dat de publieke tribune ook een mening heeft over de gang van zaken. Dat is op zich... Altijd wijs, maar hij mag niet geuit worden. Dank u wel, mevrouw Willemsen. Ja, en daarom verwoord ik hem ook even, want dan is die schijnt er gelijk vanaf. Uh, wij gaan stemmen. Het is zo. Het gewijzigde raadsbesluit, zoals net kort en bondig geduid door meneer Behrensen en door een aantal fracties ingediend, breng ik in stemming bij hand opsteken. Die is voor dit besluit. Ik kijk rond. Voor zijn meneer Veldwits, de fractie van het CDA, de fractie van de oudere partij Zandvoort, de fractie van de VVD, de fractie van Sociaal Frans Zandvoort en de fractie van D66 met een stemverklaring. Meneer Armsen. Zeker, dank u wel. De uh, nou, we, we, stemverklaring is eigenlijk als volgt. Uh, we zijn blij uh, met deze wijziging en we zijn ook blij, dat uh, daar wil ik echt een nadruk op bijleggen, dat onze fractie in het belang van het raadsonderzoek... Zeer, zeer ondersteund. Um, wij zijn ontzettend blij met de toezegging van, uh, van de wethouder... om in ieder geval te kijken naar die juridische consequenties. Uh, om het daar dan te, te laten hangen, omdat de meerheid ervoor voor was... vonden wij niet uh, wat te veel. Maar we kijken wel heel erg uit naar, die, uh, naar dat onderzoek. Dank u wel. Goed. Dus de stemverklaring is kort en bondig, maar ik was al mild de hele avond. Dus dan kan ik in de aftiteling dat ook nog wel een keer doen. Wie is tegen dit voorstel... Tegen zijn de fracties van de Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen zandvoort mevrouw Van der Veld, stemverklaring. Ja, dank u wel. Uh, onze fractie stemt tegen niet omdat wij tegen het onderzoek zijn. Wij geloven zelfs dat het onderzoek... Uh, het zelfs nog gunstiger voor GBZ zal uitpakken dan dat u zou denken. Daar gaat het niet om. Het gaat om het bevriezen. En uh, het gaat er ook om dat wij uh, deze avond hier bijeen waren... ...dacht ik met één doel om te bepalen of we wel dan niet beïnvloed zijn. En vervolgens word ik gevraagd te stemmen over het bevriezen van het plan. En ik zou eigenlijk willen verzoeken om toch nog een stemming te houden over het wel dan niet beïnvloed zijn. Goed. Dit is een korte stemverklaring. Uh, daarmee is het raadsvoorstel met twaalf voor en vier tegen aangenomen. Daarmee rond ik dit agendapunt af en daarmee zijn wij gekomen bij de sluiting. Ja, mevrouw Van der Veld. Ik heb net een vraag gesteld en ik wil eigenlijk een besluit. Daar kwamen we voor vanavond. Nee, eh, nee er is een beeld ontstaan en vervolgens is in het volgende agendapunt dat beeld volgens mij nader geduid, mevrouw Van der Veld. Uh, en daarom heb ik ook tussentijds een samenvatting gegeven hoe mensen erin stonden. En dan is vervolgens bij ieder agendapunt, of er ligt een besluit voor, daar heb ik het met u al over gehad. Een motie of een amendement of wat dan ook. En anders stoppen we het debat daarover en gaan we naar het volgende agendapunt. Heb ik allemaal aan het einde van agendapunt 3 geconcludeerd. Toen zei de overgrote meerderheid, genoeg. En dan kunt u er nu, denk ik, in redelijkheid niet meer op terugkomen. Maar als u het wilt, ga ik het checken bij de fractievoorzitters. U kent mijn uh, bereidheid. Ja, ik, ik vind wel, daar kwamen we vanavond we maken voor ik een rondje. 1. En blijkbaar, ik heb het niet goed begrepen dat u nee, dat daar die kant op wilde. Ik maak een rondje bij de fractievoorzitters. Ik had verwacht dat er een besluit zou komen. Ja. Meneer Berends, ik begin bij u. Sorry, ik heb verder geen behoefte aan uh, nadere duiding of uh, verder Goed. nog uitleg. Dus wat nou, mij betreft uh, kunnen we... Uh... U mag met een kort ja of nee volstaan, wat mij betreft. Nou, ik nee dat... betekent dat... Ja betekent dat u het voorstel van mevrouw Van der Veld ondersteunt. Nee betekent dat het niet nodig is. Nee, niet nodig. Mevrouw Geurensson. Nee. Meneer Paap. Nee, blijf bij met betoog. Nee, mevrouw Rietkerk. Ja, die sla ik niet over, maar die zat er zichzelf te bedenken. Nee, Rari, nee, nee, nee, Dat is een antwoord niet op mijn vraag, he? maar op het, de kernvraag. Meneer Hermsen? Nee. Meneer Veldwies? Nee. Meneer Metters? Niet nodig. Goed, dan is dat helder, mevrouw Van der Veld. Spijtig. Ik sluit deze vergadering. Ik dank u voor uw inbreng en wens u wel thuis. Tot zover dan de raadsvergadering. Um, wij sluiten hiermee de uitzending van de raadsvergadering af. En uh, we gaan terug naar de muziek. Ik wens u nog een fijne avond en uh, tot ziens. U kunt nu luisteren naar het programma van Benno Veugen.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 En stuur allemaal fijne dagen. En een voorspoedige start. Even kunnen met het NOS Journaal. Bij twee steekpartijen in Maastricht zijn twee doden en meerdere gewonden gevallen. Het gaat om incidenten op twee verschillende plekken. Of er een verband is, is niet duidelijk. Ook over de aanleiding kan de politie nog niks zeggen. Volgens Ooggetuig is er veel politie op de been. Vier kinderen zijn in Frankrijk overleden toen een trein tegen een schoolbus botst op een spoorwegovergang. Twintig anderen raakten gewond bij het ongeluk. Elf van hen zijn er slecht aan toe. Het gebeurde in de buurt van de stad Perpignan in Zuid-Frankrijk. In de schoolbus zaten dertig kinderen van 13 tot 17 jaar. De Franse minister van Verkeer is samen met de directeur van de Franse spoorwegen onderweg naar de plaats van het ongeluk. Bij de spoorwegovergang in Frankrijk zijn vaker ongelukken gebeurd. Multinationals als Shell en Unilever hebben tijdens een hoorzien...